uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Oproep aan Nederlanders om Mali te verlaten. Kritiek Nationale Ombudsman op kabinetsbeleid. En geflitste Nederlandse hardrijders niet meer beboet in België. Het weer, wolkenwelden en ook af en toe wat zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Bij een frisse noordenwind wordt het ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht droog. Morgen in het oosten eerst nog wat zon. Daarna meer bewolking en in het zuidwesten wat regen. Nederlanders in Mali kunnen maar beter het land zo snel mogelijk verlaten... dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie in het land is erg onzeker na de staatsgreep van twee weken geleden. Vandaag schoof de koepleider, de voorzitter van de Nationale Assemblée in Mali... naar voren als nieuwe president. En in feite geeft hij daarmee de macht terug aan de oude machthebbers. Maar dat is niet zo vreemd, vertelt afrika correspondent Kort Lindijer. De koep was een uit de hand gelopen muiterij onder soldaten van lagere rangen... En de, de opstandige militairen die hadden geen strategie. Uh, de politieke uh, klasse van Mali deed niet mee aan de koep. En toen de afgelopen paar dagen geconfronteerd met de sancties door buurlanden... hadden ze eigenlijk geen andere me, uh, mogelijk, mogelijkheid meer dan uh, de macht terug te geven aan de burgers. En dat is gebeurd uh, afgelopen nacht. Ja, nou was die staatsgreep bedoeld, hè, omdat de Torex in het noorden, de, daar deed de regering te weinig tegen... Um, maar intussen hebben die toewerex onafhankelijkheid af, uitgeroepen. Dus het is eigenlijk verder uit de hand gelopen. Ja, nou het eerste wat de putschisten uh, of de nieuwe macht hebben staan die nu de macht uh, overgedragen krijgen van de militairen, is natuurlijk om de economie weer op gang te brengen, om de veiligheid weer op gang te brengen in de hoofdstad uh, Bamako. Maar inmiddels is de situatie in Bamako eigenlijk natuurlijk niet meer het allerbelangrijkste in Mali. In de afgelopen twee weken is Mali de helft van zijn grondgebied uh, kwijtgeraakt, een gebied zo groot als Frankrijk. Daar hebben Tuareg rebellen ...van het nomadische Tuarek-volk hebben daar de macht over genomen. En ja, nadat misschien dan weer de orde hersteld is in Bamako... ...is natuurlijk de allerhoogste prioriteit, heeft nu wat te doen met, uh, met de helft van het land. Dat uh, niet meer bij de autoriteiten hoort. Koort Lindeijen. Nationale Ombudsman Brennikmeijer heeft zware kritiek op het kabinetsbeleid. De rechtspraak wordt afgebroken en er worden wetten ingevoerd... om symbolische redenen, zo zegt Brennikmeijer in het NRC Handelsblad. Hij is onder meer niet eens met het voornemen... om mensen een hogere eigen bijdrage te laten betalen... als ze naar de rechter stappen. Het lijkt er volgens hem op dat de politiek de rechter wil terugdrukken. Er is een gevoel dat we die rechter eigenlijk niet kunnen gebruiken... zegt Brennikmeijer in de krant. En verder vindt hij dat er minder wetten moeten komen... Er worden nu wetten ingevoerd waar geen echte aanleiding voor is. En ook geen meerderheid, zegt Brenning Meijer. Hij noemt als voorbeeld het boerkaverbod. In het noorden van Turkije worden nog elf mensen vermist... nadat gisteren een brug was ingestort. De vermisten zijn inzittenden van twee auto's die op de brug reden. Uit één auto konden twee mensen worden gered. Bij het zoeken naar overlevenden is een helikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse stad Ceycuma. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Sinds begin dit jaar geeft Nederland geen gegevens over Nederlandse nummerplaten meer door aan Belgische politiekorpsen. De politie heeft die gegevens nodig om Nederlandse automobilisten die te hard rijden te bekeuren. Tot begin dit jaar konden de Belgen die gegevens nog rechtstreeks bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer opvragen. Um, Rudy is korpschef van de politie in de grensreek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent dit nou? Betekent het dat Nederlandse snijdende duivels geen boete meer krijgen? Dat is geen zekerheid. Het is ten eerste maar een duidelijke maatregel, in afwachting dat uh, onze Nationale diensten, uh, inschrijvingen voertuigen, uh, aangesloten wordt op het Eucarie systeem met betrekking tot die buitenlandse nummerplaten. En twee, de meeste korpsen, denk ik dat nu de snellere duivels gaan trachten langs de kant te zetten, dus te onderscheppen onmiddellijk na de overtreding, zodat de identiteit wel vastgesteld wordt van de bestuurder. Ja, want wat gebeurt er nu in de praktijk als er wordt in Nederlander wordt geflitst? Wat gebeurt er dan? Dan wordt dat aangevraagd aan jullie dienst RDW, uh, via onze federale politie. En dan krijgen wij de kentekengegevens en dan sturen wij de boeten op. Wanneer dat dan niet meer kan, ja, dan gaan de termijnen voorbij om iemand te kunnen dagvaarden. En dan is het niet goed voor de verkeersveiligheid, want dan krijgt men geen lik op stuk beleid. Nee, want uh, nu kan dat dus niet meer. Hè? De, de Rijksdienst voor het Wegverkeer geeft die gegevens niet meer door. Ja, maar dat is een gevolg van uh, de niet-uitvoering of de Vertraging in de uitvoering van de toepassing van het systeem naar aanleiding van de Prumakkoorden die tussen Nederland en België werden ondertekend. Waarbij dat de Belgische autoriteiten moest voor zorgen dat de aansluiting op de buitenlandse uh, diensten zou geregeld worden tegen 1 januari. Ja, ik begrijp dus en, dat het een uh, heel lastig uh, systeem is dat er niet aangesloten is op elkaar. Maar uh, u zegt dat het een tijdelijke iets is? Ja, uiteraard werkt de Belgische dienst, de DIV, die, die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen van de voertuig... om zo snel mogelijk dit project dus, uh, op stapel te zetten en te zorgen dat er een goede oplossing komt. Ja, heeft u enig idee hoe lang het nog gaat duren? Die dienst die zegt tegen ons dat het nog wel enkele maanden kan duren. Ja, hoeveel inkomsten uh, loopt u mis op deze manier? De politie niet, maar de Belgische overheid die loopt op die manier toch wel enkele uiterlijke tienduizenden euro's mis. Dank u wel, Rudy Verbeek van de politie in de In Pakistan zijn op een legerbasis zeker 100 militairen door een lawine bedolven. De lawine was in Kashmir, in het betwiste grensgebied tussen India en Pakistan. Met behulp van een helikopter wordt naar overlevenden gezocht. En daarbij worden ook honden ingezet. De basis is gevestigd in een hooggelegen gebied... waar duizenden militairen uit Pakistan en India gelegerd zijn. In dat gebied zijn in de afgelopen jaren meer militairen om het leven gekomen... door de extreme weersomstandigheden dan door gevechtshandelingen. Bij een busongeluk in Argentinië zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftig passagiers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in het noordwesten. De bus raakte van de weg en viel vier meter naar beneden. Zeven passagiers waren op slag dood, vijf inzittenden overleden in het ziekenhuis. De bus was onderweg van de Boliviaanse stad Viazón naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Inzittenden waren Argentijnen en Bolivianen en toeristen uit Duitsland, Frankrijk. Groot-Brittannië, Spanje, Canada en Peru. Onduidelijk is of zich onder de doden toeristen bevinden. In Roosendaal heeft een dronken automobilist... die een aanrijding heeft veroorzaakt schadevergoeding geëist. De man van 43 botste gisteravond op een geparkeerde auto... en daarin zat een vrouw. Tot haar verbazing eiste de man na de aanrijding 50 euro schadevergoeding... Terwijl de man wegliep, belde de vrouw met de Roosenaalse politie. Die kon de man in de buurt aanhouden. En bij een ademtest bleek dat hij vijf keer de toegestaande hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen. Sport. Het Nederlands Davis Cup team deed gisteren wat het moest doen. We hebben het over tennis natuurlijk. Tegen een ernstig verzwakte Roemenië een 2-0 voorsprong nemen. Vanmiddag kunnen de tennissen het afmaken. En dan moeten ze natuurlijk nog wel even de dubbel winnen. Marcel Mesker, dat mag geen probleem zijn. Um... Dat weet je natuurlijk nooit. Maar goed, op papier zijn we voor deze hele ontmoeting de betere, de favoriet, de sterkere. Uh, staan hoger op de wereldranglijst. Maar ik moet wel zeggen: kijk, een dubbel is toch anders dan een single. In een dubbel zijn de krachtverschillen veel kleiner. Want in uh, een dubbel bijvoorbeeld draait het om drie dingen: dat is de eerste service, dat is de return en dan is het volley. En als je bijvoorbeeld achterin in die groundstrokes, voorhands en backhands niet zo goed bent, ja, dat maakt niet uit, want die speel je niet. Ben je niet zo snel of ben je fysiek niet zo sterk? Dat maakt niet uit, want je hebt maar een half veld te dekken. Dus wat dat betreft zijn de krachtsverschillen steeds uh, veel kleiner in een dubbel. En verwacht ik op zich wel dat Nederland wint. Maar dat het hopelijk ook een beetje voor het publiek... dat het wel een spannende wedstrijd zal gaan worden. Ja, maar hoe zat het ook weer met die Roemenen? Ze zijn hier niet in hun sterkste opstellingen? Nee, dat klopt. Er is uh, mot in dat Roemeense Davis Cup team, om het zomaar te zeggen. Hun uh, oude coach Andrei Pavel, een uh, zeer gewaardeerde uh, speler vroeger, ja, die werd ontslagen door de bond. Nou, dat uh, pikten de, de spelers niet. En met name de kopman ook uh, Victor Hanescu. Oudere, ervaren speler. En uh, het hele team is uh, en masse opgestapt. Dus uh, ja, we zitten nu met de tweede garnituur. Met uh, jongens die ja, nog niet eens in de Challenger-circuit spelen. Maar bij de Futures, dat is nog weer een circuit daaronder. En ja, die maken hier hun debuut. Die hebben nog nooit voor Roemenië gespeeld. Dus dat krachtsverschil is heel erg uh, groot. En uh, ja, mazzeltje voor Nederland. Hadden ze natuurlijk al tegen Finland in de eerste ronde... toen kopman Jarko Nieminen niet meedeed. Uh, toen won Nederland uh, met vijf. En nu ja, toch weer ook een, een gelukje. Maar ja, dat uh, moet je soms hebben in het leven. En dan moet je dat uh, professioneel zakelijk aanpakken. En tot dusver doen de Nederlanders dat uitstekend. Ja, wie ja. heeft uh, captain Jan Siebrink aangewezen voor die dubbel? Nou, aan de loting donderdag uh, werd uh, bepaald... dat Igor Seisling en uh, Julian Royer uh, samen gaan dubbelen. Uh, ze kunnen dat nog tot een uur voor aanvang van de wedstrijd. Drie uur beginnen. Ze kunnen ze dat nog wijzigen. Maar gezien het inspelen van vanochtend... Uh, verwachten we gewoon dat uh, Seisling en Royer gaan spelen. Ideaal zou je kunnen zeggen, want Hazen en Schoruil hebben gisteren gesingeld. Hebben dat keurig gedaan, en straight sets gewonnen. Die hebben nu een dagje rust. Kunnen de andere twee in het dubbelspel uh, acteren... En, uh, ja. Ja, morgen kunnen dan Hazen en Schorijl weer aan de bak voor het enkelspel. Dus al met al denk ik een ja, prima opstelling van Jan Siemer. Ik, alle vier de spelers komen in actie. En zo kan je ja, de krachten en de vermoeienissen ook een beetje verdelen. Ja, als uh, Nederland dus vanmiddag de, de dubbel al wint... dan uh, doen die uh, enkelspelen morgen er niet meer toe. Als we dus winnen, wat uh, kunnen we dan in de volgende ronde verwachten? Ja, als we winnen vandaag, dan is het 3-0, dan is het eigenlijk klaar. Dan wordt er morgen nog wel gespeeld, maar dan natuurlijk een beetje voor spek en bonen. Dan gaan we door naar uh, het laatste weekend uh, september. De kwalificatieronde voor de uh, wereldgroep, hè? dan kunnen we ons promoveren naar die uh, 16 sterkste landen. Nou, dat zou natuurlijk een prachtige kans zijn. Uh, maar ja, dan moet je wel meteen uh, zeggen. De, de landen die daar. Je kan dan bijvoorbeeld uh, Zwitserland thuis krijgen met uh, Roger Federer erin. Uh, je, je hebt een Duitsland, een Canada, een Japan. Uh, nou ja, gewoon allemaal grote tennislanden. Dus dat is nog een heel lastig verhaal. Maar goed, het feit. Als je een kans hebt om te promoveren, ja, dan kan je het winnen ook. Dankjewel, Marcella Mesker. Aanweer verkeersinformatie. Hermen de hart. Goedemiddag, er staat een file op de A59, zonsheel richting Os. drie kilometer tussen Drunen en Nieuwkuik. En de hele weg is dicht richting Den Bos, want er is een vrachtwagen op een file gereden. Uh, dat moet opgeruimd worden. En daarom kan het verkeer richting Den Bos beter omrijden via Gorkum, via de A27, A15 en de A2 keer de hoofdpunten? Nederlanders in Mali kunnen het land vanwege de onrust daar maar beter zo snel mogelijk verlaten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Pakistan zijn op een legerbasis zeker 100 militairen door een lawine bedolven. En um, geflitste Nederlandse hardrijders worden niet meer beboet in België, omdat Nederland geen gegevens over nummerplaten meer doorgeeft. Tot over het uitgebreide nos verhaal zometeen hier op Radio 1. Tros in Bedrijf.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 Dames en heren, een hele goede middag. Dit is Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1... over ondernemend Nederland en over ondernemen in het land. En dat doen we vandaag met Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco... en met Mark van der Wallen, directeur van Solar Total. Deze week is het zoveel als het Duitse zonne-energiebedrijf failliet gegaan. Is er wel markt voor zonne-energie? Maar we beginnen zoals elke week met... weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ondanks die succesvolle pr campagne van uh, Jort Kelder. Kijkertjes, ik ben op weg naar mijn vriendjes van de Frieslandbank. Die adviseren mij al jaren wat ik met mijn centen moet doen. Nou is die Frieslandbank toch deze week dusdanig in problemen geraakt... dat de Rabobank de zaak overnam. De bijna 100-jarige bank is getroffen door de economische crisis... waardoor tientallen miljoenen euro's moesten worden afgeboekt... op risicovolle kredieten. Bestuursvoorzitter Kees Beuving. Klanten die door de economische ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken hebben... Uh, in moeilijkheden komen en dus ook last hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Overigens uh, gehaast Stennard en Poors zich uh, te, uh, uit te laten over de Nederlandse banken... dat die stevig genoeg zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Dus geen bankruns, dames en heren, graag. En ik weet niet hoe het met uw bereikbaarheid gesteld was afgelopen dagen... maar door dat brandje bij Vodafone in Rotterdam... werden duizenden mensen in de Randstad niet of nauwelijks bereikbaar. En ook veel bedrijven en overheden hadden daar hartstikke veel last van. Michel van Eten van de TU Delft, die heeft een oplossing. Je kan gewoon uh, ook uh, zeg maar simmetjes kopen van de concurrent. Dus op het moment dat uh, Vodafone uitvalt, dan zeg je tegen je personeel... we stoppen nu even de KPN-sim met z'n allen in de telefoon. En dan ben je gewoon weer aan het bellen. Ja, moet je wel even die zin hebben. Dat dan weer wel. Nederlandse exporteurs zijn opvallend optimistisch over 2012. Ze verwachten dat hun omzet dit jaar met 7% zal groeien. Het Centraal Planbureau verwacht dat de groei maar bijna half zo groot zal zijn. Volgens Bart-Jan Koopman, directeur van de Exportfederatie Venedex... heeft het optimisme allemaal te maken met Duitsland. De verwachtingen voor Duitsland zijn nog steeds positief. En ja, Nederland gaat uh, in de splitsing van Duitsland altijd mee. En daar kunnen wij gewoon van profiteren. En sterker nog, ik denk dat er nog, uh, nog veel meer mogelijkheden zijn. Dat zeggen eigenlijk de exporteurs. Ook. We hebben nog, uh, nog kansen genoeg in Duitsland. En dan gaan we nog even geld verdienen met cultuur, want er zijn dit jaar minder uitvoeringen van de Matthews passion dan in voorgaande jaren. En dat komt door geldgebrek, want die Matthäus is een hele dure productie. Je hebt namelijk een orkest en twee koren nodig. En bovendien maken solisten dankbaar gebruik van de populariteit van de passion tijdens de paasdagen. Het is natuurlijk een, een, een stuk wat ook in deze tijd voor paas heel populair is. Dus de solisten zijn er zeer gevraagd. Dus dan gaan de prijzen ook omhoog. Want, uh, zo werkt het ook gewoon vraag en aanbod. Ja, de zingende ZZP'er, de ZZZP'er dus, die heeft het goed deze dagen. Dirigent Klaas Stok uit Deventer, waar de uitvoering wel gewoon doorgaat. En wij wensen u in ieder geval alvast een vrolijk paas. Weekoverzicht, weekoverzicht. Deze week is het Duitse bedrijf Qcells ooit de grootste fabrikant van zonnecellen ter wereld failliet gegaan. En dat is al het vierde Duitse zonne-energiebedrijf... dat er de afgelopen maanden de brui aan geeft. Is er op dit moment wel markt voor zonne-energie? Daarover praat ik met twee gasten hier aan tafel. Jeroen de Haas, CEO van Eneco, met meer dan 6.000 werknemers... en een netto-jaaromzet van 204 miljoen euro en, en, en nou, groeiende... Maak ik dat iets, 5 miljard euro? 5 miljard. Dat is de omzet. Maar dat dan gaat het over de winst. miljoen. Oh, sorry. sorry. Ja, ik, zei, ik zei omzet, maar winst. 204 miljoen. En die, die klinkt niet correct mee voor jou. Dat gaat goed, hè? Ja, dat gaat okay. <laughs> van de grootste energieleveranciers van ons land. En uw bedrijf gaat steeds verder inzetten, ook op zonne-energie. Het hoe en waarom gaan we straks uitgebreid ja. bespreken. En Mark van der Wallen zit ook aan tafel, directeur van Solar Total. Zegt dat goed? Dat zegt hij goed. Ja, Je zou kunnen zeggen Solar Totaal, maar het is Solar Total. He. Ja, er zijn verschillende manieren om het uit te spreken. Okay. Ja. Maar dit, dit was de goede, hoop ik. Ja. Ja, okay. Europees marktleider. Als het gaat om zonnepanelen voor particuliere bedrijven en overheidsorganisaties... in 2011 bijna uh, het, het nekkie om, maar 2012 weer helemaal springlevend. Dat klopt. Ja. Welkom, heren. Dank u wel. Voordat we uitgebreid op de bedrijven eh, ingaan en op zonne-energie... wil ik eh, eh, eerst een paar dingen aan u vragen. Maar Laten we beginnen, meneer De Haas, met u. Eh, bestuursvoorzitter van Eneco sinds een aantal jaren massaal eh, aan het inzetten... op verduurzaming van, het, eh, van de hele energiemarkt. Titel van het jaarverslag 2011 luidt niet voor niks duurzaam... samen met voorop een, een foto van een vrolijk fietsende dame... met op de achtergrond een windmolen. Ze lijkt de wind in de rug te hebben, dat klopt. Dat klopt helemaal. Ja, dat... De, ook een bedrijf heeft het ook geldt ook, de het ook voor. Ja, precies. Dat geldt ook voor het bedrijf. Hè? Maar eerst zei ik al twee persoonlijke vragen... om de man achter het bedrijf te leren kennen. Kort en eerlijk antwoord graag. Waar ligt u s'nachts wakker van? Ik eh, lig wakker van als, als, als ik zie dat, dat, we qua, qua, dat we kijken naar grote problemen... met energievoorziening, qua verduurzaming. Hm. En dat we te langzaam vooruit gaan als het gaat om de verduurzaming. En dat is ook een van de redenen waarom we daar zo op inzetten als bedrijf. Hm. Dat gaat niet hard genoeg. Dat gaat niet hard genoeg. En dat, nou, daar gaan we uitgebreid over praten, zoals ik al zei. Wat is uw grootste business blunder ooit? Poeh, de, de grootste business blunder. Daar moet ik even over nadenken. Als u, nou u gaat mee... toch niet vertellen dat ze er niet zijn, meneer Van der Wallen. Die zijn er weer. Ja. Of ik ze allemaal blunnen zullen noemen. Maar ik, ik, ik, wat de grootste is, die zal ik u straks noemen, meneer Van der Wallen. Daar heeft meneer Van der Wallen al kunnen over, over kunnen nadenken. Directeur van Solar Total, verantwoordelijk voor meer dan 500 werknemers. Een uh, omzet van 170 miljoen euro, dat klopt wel. Het ja, ja? Uh, bedrijf legde bijna het loodje vorig jaar. Gered door de Rabobank, uh, ook al. Net als, uh, u bent wat dat heeft een goed gezelschap start met de Frieslandbank. Ja. Dat was wel gezellig. Uh, u ziet de toekomst zonnig tegemoet. Ja, Dat moet ook wel eens in, ja. in zonne-energie ja. zitten, die zonnigheid. Ja. ja, Interessante markt. En uh, u, zegt het, u zegt het juist. 2011 uh, was een zwaar jaar voor de industrie. Uh -huh. uh, maar ook voor ons. Uh, uiteindelijk. Uh, hebben wij de Rabobank. En ook onze bestaande aandeelhouders. Zet Venture Partners uh, bereid gevonden. Om uh, nieuw kapitaal te verstrekken. Ja. Waardoor we onze balans konden versterken. En ook groeikapitaal in het bedrijf kregen. Ja, dat, was hard nodig. We, dat was hard nodig. Ja. Uh, waardoor we bijvoorbeeld nu ook in, uh, in Nederland. Uh, uh, van start zijn gegaan. Ja. Overigens uh, overname gesproken. Onder een uh, nieuwe. Uh, handelsnaam, Solar Living. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat we uh, onze, onze business omgebouwd hebben naar eigenlijk een pure uh, consumentenbusiness. Ja. Hè? Dus zonne-energie voor, uh, voor de consumenten. consumenten. Precies. En, uh, en daarmee uh, ja, wil ik dan ook Jeroen een beetje geruststellen, want hij <laughs> ligt wakker dat we niet snel genoeg vooruit gaan. Nou, wij gaan hem helpen dat, dat om, uh, okay. om in Nederland uh, te verduurzamen. Voordat we zijn nog goed voordat van u de, Voordat u de hele doopzin ligt, <laughs> eerst van u, wil ik van u weten, waar ligt u snachts wakker van? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik slaap eigenlijk, uh, eigenlijk erg goed. Mm -hmm. uh, ik ik, ik lig wakker van uh, plotseling veranderende uh, subsidieregimes uh, in landen waar wij nog uh, actief zijn. En uh, ja. uh, waar dat toch impact heeft op, op onze bedrijfsvoering. Precies, want dat had impact. Daar gaan we het straks ja. over hebben. Uw grootste Business Blunder. Ja, dat is een goede voor... vraag. Ik heb bedenktijd gehad. Ja. Maar uh, ik, uh, ik, ik vind het ook lastig om, uh, om er één uh, ja, zo direct uh, op te vermelden. Dan op. zal ik. Ik ben klaar voor de bl bl Blunders. Ik denk dat die dat ik het een beetje generiek beantwoord, uw vraag. Ja. Die zit op dat we, dat we... Als je kijkt naar, naar duurzaamheid, heb je natuurlijk vele technieken. Je hebt zon, je hebt wind, je hebt mm -hmm. biomassa. En ik denk dat we een aantal jaren geleden... Iets te uh, naïef op, op, op bijvoorbeeld uh, de bio-vergistingsmarkt uh, zijn gestapt. Ja. Hè? Dan, dan, dan, je, moet, je moet er wel verstand van hebben. Hm. Je moet daar behoorlijke ervaringen bij opstappen. Dus ik denk dat in de eerste jaren wat, ja. wat naïef die markt is. dat, dat een blieder, heeft blieder geld op dit Ja, dat, heeft, dat is een blieder geworden. Ja, een blieder is een, is een groot woord, maar daar, daar, daar verliezen we op. Ja. Zitten jullie daar ja. nou nog in, of is het uh, al er weer uit, uit het bio Nee, we zitten erin omdat we. Kijk, inzet je de duurzaamheid is niet even, je moet ja. het volhouden. Hm. Um, en we hebben er ook behoorlijk wat. wat, wat uh, uh, uh, herstel nu gedaan, dus het loopt nu goed. Ja. Maar in de eerste jaren was het... Uh, Zo, wel pijnlijk. Met, ja. met pijn wat leren, om het zacht te zeggen. Ja, maar het is wel, dit, dit soort leerprocessen willen wij als ja. uh, uh, luisterende ondernemers ook graag horen. Uh, weet u wel? Nou nee, ik moet het teleurstellen. Ben van de nee, teleurstellen. Moet het... <laughs> het is niet mooi. Even naar die huidige energiemarkt. Daar is een hele hoop te doen. Ik wil niet dat hele politieke verhaal in. Uh, want we weten allemaal dat leverantie en uh, uh, het net eigenlijk... En het, en, het, en het gebruik dat wordt uit elkaar gehaald. Hè? Uh, en ECO ja. doet er niet aan mee, volgens mij. Hè? Nee, dat doen wij niet aan mee. Wij, en een van... De reden zit ook weer in die strategie. Als je kijkt hoe de energievoorziening zich ontwikkelt, even heel, heel korte lijnen, gaat het van centrale voorzieningen, ja. grote, grote centrales, naar kleinschalig, onder andere zonnepanelen. Ja. En die zonnepanelen, daar heb je natuurlijk wel, dat zijn kleine eenheden. Mm -hmm. Die werken met z'n allen. Als je kijkt naar Duitsland wel veel energie op, maar ja. per stuk minder. Dus daar heb je een slim net tussen nodig. Je doet zaken met particulieren of met boerenbedrijven. In Duitsland zie je dat veel. Hele grote, grote uh, veehouderijen ja, waar zonnepanelen op zitten. Ja, Duitsland zie je beide. Je beide. Ja. Dus zowel klein verbruik als het, als het grotere werk. Ja. Maar die moet je wel slim met elkaar verbinden. Ja. Grids heet dat, hè? bouwen. Moet je. Slimme, netten. Slimme, slimme, slimme netten. Slimme netten. Smart slimme netten heb je daarvoor grids. nodig. En daar is koppeling tussen productie ja. en netten is nodig. En als je splitst... Uh, creëer je eigenlijk een belemmering op die verduurzaming. Ja. En daarom zijn we tegen spitsing. Dan krijg je uiteindelijk een beetje... Kan je die vergelijking maken wat, wat, wat we bij het spoorvervoer zien... Uh, tussen de, de netbeheerder en, de, en de, de mensen die over het spoor rijden... NS ja. en ProRail? Dat nou, dingen fout gaan omdat er niet gecommuniceerd wordt? of andere. Ik heb op niet helemaal liggen. een studie gedaan naar, naar, naar uh, NS Pro problematiek. Dat is ja. ook niet helemaal mijn vak. Um, maar in het algemeen ben ik wel van mening... dat met splitsing van bedrijven, bedrijven en voorzieningen die erachter zitten... niet beter wordt. Niet beter worden. Steden ja. heet jullie netbedrijven op dit net, moment. Steden heet Nou is er een wet volgens mij van kracht geworden... die dicteert dat die energiemarkt aan elkaar gespeeld wordt ja. op deze wijze. En u voldoet niet. Hoe kan dat nou? Het bijzondere is dat, dat, dat, dat we als Nederland de enige zijn in Europa die dat doet. Oh. Uh, de Nederlandse regering is de enige die uh, uh, op dit niveau de netten los wil hebben... op ja. eigendomsniveau... Ja. Uh, en wij protesteren daartegen, omdat, het tegen, uh, omdat we denken dat het ja. tegen de Europese regelgeving is. En ten tweede, nog een belangrijkere, dat het de energievoorziening voor de toekomst in de weg staat. Niet gaat helpen, maar andere doen het wel. Hè? Anderen hebben het al gedaan, ja. en de Nuon Cent zijn al gesplitst. En wij zijn met Delta de enige echte Nederlandse nog ja. die dat ook niet bedrijf. doen. Met, met hele goede <laughs> reden. En tot ja. nu toe hebben we ook uh, in, in, in de rechtszaken... Uh, in ieder ja. geval in die zin gelijk uh, gekregen dat we nog steeds niet gesplitst zijn. En ik hoop dat we dat ook u nooit hebben. U bent nu u bij de Hoge Raad, hè, volgens mij. Hoge Raad dat heeft goed. gezegd, we vinden het zo'n, uh, even in, in, in normaal ja. Nederlands... zo'n uh, lastig probleem, we leggen het maar eens voor aan het Hof in Luxemburg... Ja. hoe wij op dit punt de regelgeving moeten uitleggen. Nou, dan zijn we weer anderhalf, twee jaar verder. Mooi zo, voorlopig. Dus we gaan wij gewoon door <laughs> met door. duurzaamheid. Ja. Even terug, want we begonnen met duurzaamheid in 2006, eind 2006, begin 2007. Hè? Waarom? Omdat u inderdaad die markt uh, zag ontwikkelen. Ja, wij zagen uh, uh, de langere termijn gewoon verduurzaming. Om ja. meer de reden, leveringszekerheid. Steeds grotere schaarste, olieprijs die uh, uh, door het plafond gaat. No dat is nog steeds actueel het probleem. Als je kijkt naar ja. de, de benzineprijs die daar gekoppeld zijn. En natuurlijk het, het klimaatprobleem. Hm. Uh, en ja, als je dan een Nederlands energiebedrijf bent met, met heel veel kennis in huis. Dan is er maar één weg. Dan moet je die duurzaamheid ja. Ja. Gaan volgen Op een manier die natuurlijk wel economisch kan. Precies. Nou, een van de dingen is daarbij zonne-energie. We hebben een zon, die staat bijna de hele dag aan. Een groot deel van de dag althans op dit moment alweer. Tot het wordt weer lekker zomer. Meneer van der Wallen, dat is, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar uh, uh, problematiek die de haast net schetst... je krijgt een smart grid, je moet het wel allemaal aan elkaar gaan koppelen. En je hebt die mannen, die ja. energieleveranciers, hard nodig. Hoe heeft u dat nou verankerd in het, uh, in het businessmodel? Nou ja, eigenlijk, uh, kijk, wij, wij leveren natuurlijk aan, uh, aan, aan consumenten. Ja. Uh, die uh, zijn aangesloten op, uh, op bedrijven zoals... Uh, Zoals van, van Jeroen, zoals in ja. ECO. Um, en um, daarmee zijn wij eigenlijk onafhankelijk van dat, uh, van dat hele proces. Om ja. even duidelijk te maken. Wij, wij, wij vermarkten en verkopen zonneinstallaties ja. aan, aan, aan consumenten, aan huiseigenaren. Uh, we zorgen ervoor dat het bij die mensen op het dak komt. En vervolgens uh, zorgen we ervoor dat het twintig jaar blijft functioneren. Ja. Uh, dus daarmee... En daarmee houdt het moment eens op. U levert, installeert en het, le en het werkt, punt. Precies, en daarna verlenen we uiteraard service en dergelijke. En, en, en die service breiden we uit. Maar waarom is het een, niet één stap verder in die keten om met elkaar iets te doen? Gebeurt dat niet? Helemaal niet. Uh, nou, er, zijn, er zijn allerlei samenwerkingsverbanden. Uh, uh, als je kijkt naar Nederland, dan, uh, dan, dan staan we eigenlijk in, in, in, in de kinderschoenen van, uh, van, van, van de zonne-energie. Ja. Uh, uh, we zijn begin van dit jaar in Nederland eigenlijk losgegaan uh, met, met, met, met pakketten voor, voor consumenten. Hm. Uh, nou, dan zie je dat dat enorm storm loopt. Dus Nederland is er klaar voor. Dat heeft te maken ja. met eigenlijk twee dingen. Uh, enerzijds de, de al maar stijgende energieprijs die je als consument betaalt. Mm -hmm. En anderzijds uh, de dalende installatieprijzen. Uh, dus de systemen, de, de, de, de, de, de, de, de, de pakketten. Ja. U refereerde aan het begin uh, in, met uw stelling aan, aan, aan Q-cells bijvoorbeeld. Het ja. bedrijf dat ja. uh, failliet is gegaan. Kijk, dat is natuurlijk heel vervelend. Er zijn ook een aantal Nederlandse uh, leveranciers, fabrikanten van zonnecellen en panelen... Hm. Uh, in zwaar weer failliet gegaan en dergelijke. Ja. En het, het triviale daarvan is dat dat, dat dat is eigenlijk door de enorme prijsdruk de prijsdaling die is ontstaan in die zonnecellen en panelen. Hoe komt dat? Uh, nou, met name door uh, productie in, in goedkope landen, maar ja. ook wel uh, doordat er op een gegeven moment overproductie is ontstaan. Hè, de markt is, is met name op, op uh, laat ik zeggen, uh, door allerlei subsidieregelingen enorm gegroeid. Mm -hmm. Nou, vervolgens zijn daar een aantal subsidie, grote subsidieregelingen in, in grote landen voor grote projecten gestopt. Ja. En, en dan daarmee dan ja, valt er een heel stuk markt weg. Precies. En overproductie. In, nou in Duitsland, hè? In Duitsland, Duitsland ja. maar ook er Frankrijk. Fors, uh, fors Italië. En daar zaten eh, jullie op moment grote exposure. Valt ja. die subsidieregeling ja. weg. Dan valt eigenlijk gewoon een poot onder je, onder je bedrijf vandaan. Klopt. Is dat, is dat iets. Want dat is, dat is de stelling die ik eerder zei. Zonne-energie kan je er wel geld mee verdienen. Dat is een beetje de vraag. Meneer De Haas. Is dat zo? Kan je dit niet subsidiabel ja. aan een particulier verkopen? Ja, want in ja, krijgen we geen subsidies. Hè. Ja, er, was, er was op een gegeven moment een regelingetje. Die was de volgende dag al ingetekend. En iedereen, ja en daar zijn ook we nog lokale regelingen. Even, even, even, even, even, even iets in het algemeen over subsidies. Het is dus nog altijd zo dat wereldwijd de subsidiering van fossiele energie... vele malen meer is mm. dan wat er ooit aan duurzaamheid is, is gesubsidieerd. Mm -hmm. dus, dus dat creëert natuurlijk ja. ook een scheve markt. Maar ja. even los, los daarvan, als je kijkt naar zon... dan kun je in het begin van die markt... en dat zag je ook in Duitsland. Ik denk dat we ook respect moeten opbrengen voor die Duitsers... dat ze dat gedaan hebben. Ja. Kun je niet anders dan die markt stimuleren. Dat is ervoor eens gebeurd dat de Chinezen op hun eigen slimme wijze die panelen zijn gebouwd. En In ja. eerste instantie, een aantal jaren geleden, was die kwaliteit ja. bedenkelijk. Ja. Maar niet, ze, niet, ze, niet wat wij hier uh, zeiden op, op Europees niveau, maar, maar ze in, leren inmiddels snel. zijn ze wel. Ja. En, en hebben ze ook geleerd om, om op, tegen een hele lage kostprijs te produceren. Dus mm -hmm. de koppeling tussen Duitsland, maar ook een aantal landen, Frankrijk, als vragende markt, die dat gestimuleerd hebben, terecht denk ik. En vervolgens de Chinezen die daar heel erg op, mm -hmm. uh, op ingezet hebben, creëert markt. Precies. En maar, betekent nu hè, dat we bijvoorbeeld, uh, uh, uh, markt, dat doet doen wij ook, uh, uh, te, gewoon zonder subsidie die systemen aan consumenten maken. Hoe groot zijn. is de verwarringsmarkt? Nou, als je kijkt naar mensen die overstappen van, van uh, fossiele energie, laten we het dan zomaar even noemen, naar, naar zonne-energie. Is die groot? Want je krijgt toch een penetratie van, nou wat zal het zijn, 10% en dan mag u hun handjes knijpen? Ja maar, ja, maar dat, dat, dat is al heel voorstander. Nou. Dus je kijk. Uh, als je inmiddels huishouden je, als je, als je, als je, als een, he huishoude een zonnepanelen op het dak zet, uh, uh, op, en dan wel op het, op het zuiden, begrijpt u, ja, uh, dan, dan, ja. dan scheelt dat ongeveer een derde op elektriciteitsrekening. Okay. Uh, dus het ja. gaat niet zomaar alle energievoorziening nee. in Nederland zeker niet nee. uh, vervangen. Maar het kan wel een substantieel deel in de het kan, uh, energiepool gaan betekenen. Ja. En, en wat we ja. nu zien, zonder subsidie, ja. en we hebben allemaal bij dat bij er zoveel mogelijk aanbieders op die markt zijn. Dus, dus wat dat betreft werken we samen om die markt te creëren. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, ja, wat, wat, wat, je, wat je ziet is als, als klanten eenmaal die zonnepanelen hebben... dan gaan ze er op een hele andere manier mee om... Hm dan dat ze zomaar iets van het net plukken. Wat betekent dat dan? In het van de U ja, spreekt de particulier die dat krijgt. Nee, wat is dus ik ben dat het niet? daarmee eens. Nou, ja? wat, je, wat je ziet is dat er een bewustwording plaatsvindt. He? En uh, op het moment dat iemand duurzaam gaat opwekken, zelf... Uh, gaat hij ook, ook anders nadenken ja. over hoe hij zijn energie... daadwerkelijk gebruikt en verbruikt. Ja. En daarmee zie je dan eigenlijk ook weer een, iets anders ontstaan. Dus in algemene zin zou je kunnen zeggen... dat het een bepaald momentum geeft bij de ja. consument. Ja. En, en, en dus aan duurzaamheid enerzijds. Je produceert, je wekt duurzaam op. En ja. anderzijds, je gaat ook minder energie gebruiken wellicht. Ja. Nou is dat allemaal hartstikke mooi. We zitten in tijden van crisis. Ja. Iedereen kijkt ook naar zijn energienota. Dat is een hartstikke homogeen goed. Um, liever goedkoop dan groen, hoor ik. Heel veel. Ja. Dat is toch zo? Ja, nee, dat is niet zo. Als je kijkt naar de feiten. Uh, je hoort het al veel. En er is absoluut een groep die dat het allerbelangrijkste vindt. Maar er is een zeker een groeiende groep... Uh, die bereid is iets meer te betalen ja, maar voor duurzaamheid. Die, die groep is toch maar klein. We hebben nou ja, net we, we, we hebben een paar maanden geleden zijn we begonnen met, met Holland, het, ons Hollandse windproducten. Dus ja. stroom uitsluitend van windmolens uh, die mm -hmm. in Nederland staan. Ja. 50.000 klanten. Ja, dus dat, de, dat, hoeveel dat... klanten heeft u totaal? We hebben 2 miljoen klanten. Dat bedoel ik. Dat ja, is een paar maanden, is dat een enorme okay, groep. Oké, maar u verwacht niet dat die groei veel al... gaat doorzitten nog? Ik verwacht dat die groei doorzet. Ja. Uh, dat, en dat is, dat is een beweging die heel sterk in die markt zit. Mm. Niet alleen bij, bij, uh, maar uh, is bij consumenten, maar, maar ook het, bij bedrijven. Maar het is duurder. Hè? Die windenergie is, gewoon, is een stukje duurder dan de gewone, gewone stroom. Ja, Top. als je, als je, als je, als je, als je uh, per se uh, Hollandse wind wil hebben, ja. is die wat duurder. Ja. Ja, Niet maar veel, Meer. Maar wel ja. maar we, en, we gingen je, nog even naar, naar zonne-energie. Want zo'n zo installatie, die moet je... Eh, u zegt, ja, die gaat 20 jaar mee. Die schrijf je over 20 jaar af. Dan ga, je het, ga, ga je het echt verdienen? Als, nou, als maar, dat, maar dat wilde ik eigenlijk al, al, al zeggen op uw stelling... Uh, uh, het, het, het, het is niet uh, duurder. Hè, dus als je uh, kijkt, hè, de, de, de gemiddelde prijs van zonne-energie... over de tijd dat, dat zo'n installatie werkt... Uh, is absoluut uh, aantrekkelijker dan de gemiddelde energieprijs. Hè. Een aantal dingen weten we ook zeker. Ja. De energieprijs zal blijven stijgen. Ja. Althans, dat is wel uh, de aanname. Dus daarmee wordt het, wordt het steeds interessanter. Um, dus het, het, het is op dit moment al niet meer uh, duurder. Uh, en dat kun je op allerlei manieren uitrekenen. Moeten we ook hier niet proberen. Uh, maar ik, ik wil als voorbeeld geven. Uh, dit jaar hebben we een actie gestart met Natuur en Milieu. Of Natuur en Milieu heeft die actie gestart. Uh, wij zijn daar partner. Uh, twee pakketten aangeboden. Uh, waarbij mensen zo ongeveer een derde tot de helft. En misschien iets meer van hun energie kunnen opwekken. 7.000 reserveringen van pakketten in twee maanden tijd. Maar het is toch een druppel op een gloeiende plaats, 7000, meneer Van der Wallen? Dan kan, kan u nou. toch niet met 500 man brood van eten? Uh, nou, goed, uh, dit is Nederland. Wij, uh, ja. wij opereren ook nog in andere ja, ja, landen. Okay. We, zijn, uh, we zijn in meerdere landen actief. Maar het is geen uh, doorsland succes, toch? 7000 installaties is enorm. Ja? En zeker in een markt die begint, uh, hm. dat moeten we niet onderschatten. Er zijn ook allerlei andere initiatieven. Ja. Maar, dus, maar toch, we zitten met die aanloopinvestering. Ja. Want wat kost een gewoon gemiddeld voor een gezin... En, en, een eensgezind woning om zonnepanelen op het dak te zetten. Nou, we praten hier denken? dan heel concreet over, over twee pakketten. Eén pakket ja. kost uh, 3200 euro, het andere pakket 4700 euro. Ja. Dus ergens onder de 5000 euro, ja. is, met een investering van onder de 5000 euro, ja. uh, euro, is iemand in staat, een gezin in staat, om een serieus deel van zijn energiegebruik ja. zelf op te wekken. En dan die, de terugverdientijd. De want daar kijkt iedereen naar. Dat is 7, 8 jaar, dan ga dan je verdienen. Maar, en nou, daar ga je verdienen, want dat kost niks. Ja. En, eh, dan Waarom? heb je niet meer die, die, die, die onvoorspelbaarheid van die olieprijzen. Ja. Oké, okay, dan hebben we het Duitsland down. gezien. Dat is het geweldig goed. Als je Duitsland inrijdt, zie je overal ja. zonnepanelen. Ja. Helemaal kapot, kapot gesubsidieerd, letterlijk, door de overheid. Dat subsidiëren, is dat niet iets wat je zou moeten hebben... in eerste instantie om de markt open te breken en het dan langzaam af te bouwen? Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat is natuurlijk een vraag. Hè? Het, het, het, de feit is, het, het is er niet het is op kleinschalige gebieden. Sommige ja. gemeentes verschaffen wat subsidie. Ja. Maar eigenlijk is het prachtig. Het hoeft dus niet. Hè, het, het hoeft niet. Uh, uh, het, het, uh, het is niet nodig. De prijs is zodanig dat het al aantrekkelijk is. Natuurlijk zou een subsidieregime zou, zou, zou het nog verder stimuleren. Maar wij zien ook de effecten in markten ja. waar dat dan vervolgens weg ebt. En daar zie je dan een markt waar eigenlijk vandaag de dag de propositie nog steeds aantrekkelijker is dan in Nederland. Waar mensen toch zeggen... He, alles ja. is relatief. Het is niet interessant meer. Maar anderzijds dus, zien we in ja. Duitsland ook vier grote aanbieders van zonnepanelen die gewoon omvallen op het moment dat de subsidieregeling ophoudt te op bestaan. Ja. Ja, maar ja, maar dat, kom, geen... dat komt niet door de subsidieregeling? Niet ja. alleen. Nou, dan komt er de reactie van, van met name de Chinese... Uh, ja, ja, precies. Ja, juist, goedkoper. Die die... Precies goedkoper ja. Want u maakt, maakt u zelf of uh, nee. koopt u in? Jullie nee, wij, wij zijn in. volledig onafhankelijk ja. van technologie en productie. Ja, dus de prijzen die we nu krijgen in die pakketten... die gaan alleen maar de komende jaren naar beneden. Precies. En dat ja. is ook wat, wat ik toen net probeerde aan te geven. Uh, het effect van, van, van, van de prijsdaling. Hè. Natuurlijk ja. is vreselijk voor bedrijven die daar last van hebben en failliet gaan. Ja. Tegelijkertijd voor consumenten en anderen wordt het steeds interessanter... want de systeemprijs daalt. Ja. Dus daarmee zal alleen die markt zich zeg maar verder ontwikkelen. Ja, nieuwe verdienmodellen daarbij. Zijn die denkbaar, meneer De Haas? Hoe je uh, een stap verder kunt gaan. Want ik kan ja, me dat voorstellen, is... dat is een telefoonprovider... dat je bijvoorbeeld ja, gaat zeggen... Wij, wij zetten dat zonnepanelen op je dak... als je maar zoveel kilowattuur per, per jaar hebt. Ja, daar, daar gaan we zeker heen. Zeker stel, in een bepaalde wijk... hebben meerdere mensen zonnepanelen. Hm. Dan moet, dan moet als, als, als u bijvoorbeeld zonnepanelen hebt... en u hebt wat te veel geproduceerd... moet dat naar nou uw buurman ja. die wat te weinig heeft. Nou, Dat verkeer ertussen... Dat, gaan we, dat, dat is het energiebedrijf van de toekomst. Ja, Ga dat maar eens factureren? Ja, daar zijn, zijn we goed in. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is onze is dus. Ja, Wij zijn klant, we kennen dat. Ik ja. ben het goed ja, ja, Maar Als het maar duidelijk is en prima. <laughs> dat is duidelijk. Um, u zei helemaal het begin van het gesprek: het gaat niet goed, we hobbelen overal achteraan. Ik heb daar slapeloze nachten van. Wat gaat er fout? Wat moet er anders? Dat u uw vraag nog een keer herhalen. Wat gaat er fout? U zei: we hobbelen overal achteraan. Nou ja. U sliep er slecht van, s uh, Kijk, wat, wat, je, uh, wat je ziet. Nou, toch weer naar dat Duitse voorbeeld. De, de, de, de, de Duitsers hebben met die. U zegt kapot subsidie. Ik ben ja. het daar niet mee eens. Met, met, die hebben de markt gecreëerd. Ja. En dus is nu een groot deel. Van de, of een substantieel deel van de elektriciteitsproductie in Duitsland is, is duurzaam. Hm. Daarmee wordt het, alles wat, wat in Duitsland wordt geproduceerd ook duurzamer. Hm. En, en dat geeft langzamerhand weer een positie op de wereldmarkt ja. voor Duitse producten. Ja. En daar lopen we in Nederland wat achteraan. We hebben de laatste tijd kolencentrales neergezet in plaats van, van duurzaamheid. Ja, dat is gek. En, en heeft u politiek uh, voet aan de grond daarbij? Want u bent al niet zo'n hele grote vriend van de politiek, neem ik aan. U uitgebreid rechtszaken voert tegen dat hele ja Ja, nou, we slagen er toch wel in om dat van elkaar te scheiden. Tot om wel, om ja. toch maar met elkaar in gesprek <laughs> te blijven over wat, over wat belangrijk is. Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat we daar. Dat we, kijk, we hebben. Heel belangrijk is voor ons het gesprek hierover natuurlijk met het Kabinet. geldt voor onze hele sector, maar ook voor ons. Hm. En langzaam en zeker zie je, ondanks dat we in, in een wat economisch lastige situatie zijn. toch wel een, een blijvende inzet erop. Uh, op die duurzaamheid. Dus langzaam ja. komt wel het besef dat het niet alleen maar een. Kostenpost is, verduurzaming. Maar dat het ook de concurrentiepositie van Echt, Nederland ...en het Nederlands bedrijfsleven versterkt. Ja. Subsidiëren, toch? Maar een aanloop subsidiëren, inderdaad, zoals we net stellen. Nou, ik denk dat ik ben het eens met meneer Van der Wal dat, dat het op dit moment in de zonnemarkt in de consumentenmarkt niet nodig is. Nou, Want zonder subsidie, zeven jaar voor terug, voor dit, prima. Ja. Ja. Maar in andere onderdelen... Uh, waar we een uh, uh, uh, uh, stimulering van de zonne-energie in de zakelijke markt... waar het tarief wat lager is... waar nog heel veel open ligt, bijvoorbeeld in het Botleggebied, waar wij ons hoofdkantoor hebben... Ja. Uh, waar heel veel uh, daken ja. op het zuiden zijn. Nou, ja. Kan niet helemaal uit. is een te lange terugverdiendheid voor bedrijven. Ja. Daar moet je wat aan doen. En daar zou je best nog eens een zetje kunnen geven. Bijvoorbeeld in het kader van de topsectoren van het kabinet. En dan toch nog ook de zakelijke markt gaan bedienen, meneer Van der Wallen? Met Solar Total, uiteindelijk? Uh, dat, dat, dat zou zeker kunnen, ja. Als het, als, nee, maar luister, als, als de nou, daar Het, dus, ja. het botlegggebied is, ja. uh, is markt. Ja. Nou, op als als dit u moment. doet, het. doe ik het. Maar goed, uh, gaf ook direct terecht aan... dat het eigenlijk daar zonder subsidie dus niet, niet zal werken niet, nog. Nee, nee, omdat de prijs voor de energie daar gewoon een daar stuk lager, lager is. Ja, ja. Heer, ik wil u hartelijk danken voor deze visie op zonne-energie... straalend licht in de duisternis. Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van NECO... -E en Mark van der Wallen, directeur van Solar Total. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Meer informatie over deze uitzending, check Ja, Het is bijna Pasen, dus er heerst topdrukte bij het pluimveehouders. Onze verslaggever Micha Blok bezocht het rondeel in Barneveld... en sprak daar met pluimveehouder Gerard Bransen... over duurzaam ondernemerschap en blije kippen. Als kind zijn ben ik tussen de kippen opgegroeid bij mijn ouders. Maar wij zijn in 1982, uh, 83 begonnen met uh, 5000 kippen op de kooi. Nou, Dat was toen bijna overal zo... En zijn geleidelijk aan gegroeid, gegroeid, gegroeid. En omgeschakeld naar uh, loslopende kippen. En in 2008, 2009 hebben we een stap gemaakt naar rondeel. Toch een iets andere manier van pluimvee houden. Met, met een nieuw concept. Want een uh, rondeel is eigenlijk een ronde stal, hè? zie ik ook op het plaatje staan. Ja, het is een ronde stal van 30.000 kippen. En het is toen de tijd, uh, in 2003, na de vogelpest. Is het eigenlijk concept in leven samen met de Universiteit in Wageningen. Nu naar de kippen toe. We lopen nu eigenlijk in het midden van de ronde stal. Aan, aan weerszijden zien we de, de kippen we komen naar ons toe. Het bestaat uit verschillende gedeelten, zo'n ronde stal. Ja. Want dit is uh, wel een binnengedeelte, maar met daglicht. Je hebt uh, vijf nachtverblijven van 6.000 kippen. Daarnaast heb je ook de dagverblijven. De nachtverblijven zitten, staan dus de volières in. Wij noemen dat een ijzeren boom. Daar leeft de kip in. Daar zit zijn voer in. Daar zit zijn water in. Daar legt hij zijn eieren in. Daar zitten zijn takken in. zit stok in. Daar zit de kip altijd in. s'nachts Overdag ook, maar s'nachts houden ze allemaal op stok. Dan gaat de wand weer dicht. En de volgende morgen om 8 uur gaat de wand open. En de kippen gaan we weer gezellig naar buiten toe. Ja, ze gaan, uh, gaan spelen, zeggen wij altijd. S'morgens leggen ze een ei en s middags hebben ze vrij. Hoeveel eieren legt een kip eigenlijk? Uh, een kip die wordt gemiddeld 15 maanden oud. Dus zeg maar 80 tot 82 weken. In die periode leggen ze om en nabij de 320, 330 eieren. Dus dat is minder dan een ei per dag? daar ja, komen we niet aan toe, nee. Um, nou, hier lopen we dus de, waar de eierenverzameling is, waar de eieren opgeslagen worden. Het is de echt paarse, het is echt topdrukte bij ons. We draaien bijna, nog niet dag en nacht, maar wel van s morgens zes uh, tot s avonds zeven. We hebben heel veel eieren gekookt en geschilderd en in doosjes gedaan. Die liggen ook nu in de winkel. Dat zijn onze paarse eieren, helemaal kant en klaar En nu pak je dus uh, 28 eieren op, hij maakt de slag. Met vier doosjes vol, de doosjes worden verder gezet. Eén sticker, dichtmaken, tweede sticker erop. En nu krijg je de derde sticker met de boekletter erop en een TNT-datum. En het in is klaar. Even kijken, er staat een uh, cijfer op. Op het ijs zie je er staan rondeel. Dan staat er 2NL, dat betekent de dus scharrelei uit Nederland. Dan staat ons nummer erop, dat is het nummer van de pluimveehouder En dan staat er 01, dat betekent het stalnummer. Want wat is nou het verschil tussen een biologisch ei? Want een biologisch ei is, dan zit er een, staat er een nul op, hè? Ja, maar dan heb je dus uh, kippen die hebben heel veel vrije uitloop uh, in het land. En daarnaast hebben ze biologisch voer. En wij voeren gewoon wel GMO-vrije soja, maar daarnaast voeren wij gewoon traditionele granen, Geen biologische granen. Want kan ik nou aan een ei zien of, of het een blije kip is geweest? Nee nee, nee, nee, nee. Je kunt wel aan een kip zien. Hier heb ik bijvoorbeeld een ei waar iets een, een, een vormpje aan zit. Zo'n kip heeft misschien een keer een lichte bronchitis meegemaakt, een keer een, een verkoudheid. Dat kun je zien, maar je kunt niet zien of een kip blij of niet blij is aan een ei. En proeven? Nee. De smaak van het ei is heel bepalend van het soort voer wat je het opdoet en de vestheid. En is het nou makkelijker om geld te verdienen met een, een duurzaam ei? Want wat was de belangrijkste reden voor, voor jullie als pluimveebedrijf om toch die stap te maken om zo'n rondeel hier neer te zetten? Het is niet zo dat alleen maar grootschalige veehouderijen geld opbrengt. Het kan ook kleinschalig. Maar dan moet je daar wel met een heel eerlijk en een goed concept maken. En dan moet je daar een eerlijke prijs voor vragen. Plus je moet zorgen dat je je, je aantal eieren, je aanvoeren en je afvoer een beetje op elkaar af Dat je niet elke keer met een, met een overschot gaat werken. En dat zijn we in de huidige veehouderij lopen we daar vaak tegenaan. En dan keldert de prijs weer helemaal. Het is eigenlijk vrij rustig hè. Ik hoor heel weinig kippen. We zijn nog aan het werk om eitjes te leggen. En hoe zie ik nou dat dit een blije kip is? Wat wij heel bepalend vinden, dat is het geluid. Hoe beter ze praten, hoe beter de dieren in elkaar zitten. Het koppelgedrag, als je zelf rondloopt en ze gaan gezellig met je mee. Dat is een heel goed teken. Als de dieren allemaal gaan zitten dromen, dan is er wat aan de hand. Dat is het niet goed. Maar hoe actiever ze zijn, hoe beter het is. Volgens mij zijn ze wel blij. Wij zeggen blijde boeren, blijde burgers en blijde dieren. Dat is onze slogan. Ja, blije kippen, want die leggen vrolijke paaseieren... in een reportage van onze eigen blije kip verslaggever Micha Blok. En sprak met pluimveehouder Gerard Bransen, geen familie trouwens van Carlo... van het ronddeel in Barneveld. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. at Tros in Bedrijf. We gaan zo meteen geld verdienen met citroenschillen. Handgeschilde citroenschillen weliswaar. En in een van de allerlekkerste drankjes die je kent, Limoncello. Maar uh, als je deze gedronken hebt, dan ben je onbekennelijk. We gaan eerst naar Gansenbord... Pimpampet en Stratego. En in Duitsland ook Tatort. Want wie is er niet groot mee geworden? Bordspelletjes. Uit grootmoeders tijd allemaal bekend. Hè? Van Gansenbord tot, uh, tot Stratego. Maar ook deze industrie moet met zijn tijd mee. En daarom heeft de koninklijke Jumbo, als een van de oudste spelmakers in ons land... besloten om een digitale versie van Stratego uit te brengen. De directeur van Jumbo is bij me, Arendt Smit. Welkom. Dank u wel. Even kort gezien is 1853 opgericht door Engelbert Hauzemann, een Duitser... Uh, sinds 2000 roerige tijden doorgemaakt. 2003 overgenomen door ABN AMRO uh, Capital. 2005 door Berg Capital, familie Pon volgens mij is dat. En 2007 door MNR de Helemaal. Dus over een familiefonds. Ja. Ja. En die, zit er, die zijn grote aandeelhouder? 100% aandeelhouder. 100% ja. aandeelhouder. En u zit er als zetbaas? Ja. Hoe lang al? Uh, nu vier jaar. Nu vier jaar, oké. Okay. Ja. Het gaat sinds 2008 beter, hè? sinds de aantreden... Ja, gelukkig wel. <laughs> 40 miljoen euro omzet inmiddels, heb ik begrepen. Uh, en de bedrijfsstrategie aangepast. Hoe? Um, nou Door vooral uh, de focus van het spelletje aan zich een beetje te verleggen. Uh, wij verkopen niet alleen een doos met uh, karton. Maar wij verkopen plezier en een spelervaring en daar het accent wat meer op te leggen. Wat meer te denken vanuit consument en wat meer te denken vanuit de distributie. Oké, okay, maar dan blijf je uiteindelijk toch wel in een, in een doos karton met een, met een belevingswereld erachter. Maar jullie zijn ook de stap naar de digitale wereld gaan maken. Hè? Hoe zie je ja, dat? Ja, en Daarvoor hebben we deze week Stratego uh, online gelanceerd. Ja. Uh, en er wordt eigenlijk de wereld steeds meer gespeeld, mm -hmm. maar vooral digitaal. En als je 160-jarig traditioneel bedrijf, moet je daar natuurlijk ook in meegaan. Ja. En ja, dat... Er zijn toch allerlei war games op je iPadje en noem maar op. Wat, wat voegt Stratego dan nog toe? Nou, daar hebben we ook heel uh, lang en goed over nagedacht. Ja, ja. Uh, ik noem het ontwikkelen van online spelletjes wel eens een gold rush. Mm -hmm. En net zo'n 150 jaar geleden het is het uh, relatief makkelijk te ontwikkelen. Dus iedereen stort zich erop. Ja. En dan uh, hoort iedereen wel van de grote succesnummers. Maar dat daar duizenden failures achter staan, ja. dat is minder bekend. Ja. En een groot en stabiel bedrijf als Jumbo kan je op die manier niet, uh, niet aansturen. Nou hebben wij natuurlijk prachtige. Uh, spellen en puzzels in de portfolio. Hm. Dus die hebben we als uitgangspunt genomen. Ja. Is dat ook de, de, precies dat is de basis onder het bedrijf? Maar ook daarmee zag je de omzet dus naar beneden. Naar beneden gaat het eigenlijk, hè? tot 2008. Ja, tot 2008. Ja. En na 2008 zijn we met de traditionele spellen en puzzels ook gegroeid. Dus ja. het kan nog steeds. En dat is alleen maar door te vertellen van, het gaat om een, om, een, om een beleving... en niet alleen maar om, het, om die doos te verschuiven. Ja, we hebben het bedrijf ook wat commerciëler gemaakt... Ja, ja. En meer wat meer marketinggericht. gericht. Wat meer marketing gericht. Dat, dat, dat deed Jumbo niet, hè? Marketer was er niet bij. Nou, ik zou de, de vorige uh, directie tekort doen... als ik zou zeggen dat het helemaal niet gebeurde. Maar we hebben het accent van een beetje aangepast. <laughs> Welk accent heb je aangepast? Wat heb je dan gedaan... om? Toch weer die markt binnen te halen. Binnen te ja, als, als eerste op het moment dat het een bedrijf is waar weer verkeerd, dan moet je meer gaan verkopen of in de kosten snijden. We hebben gekozen ja. voor meer verkopen, omdat we een hele mooie portfolio hebben. Dus ja. we zijn uh, wat anders omgegaan met de klanten ook wat nieuwe kanalen ontwikkeld. Ja. Dat is eigenlijk de eerste stap. Wat voor best. nieuwe kanalen ontwikkel je dan? Nou, bijvoorbeeld online distributie. Juist. Ja. Ja, uh, het is niet alleen online spelen, maar ook online verkopen, wat sterk groeiend is. En ja. voor een bedrijf als Jumbo met een heel brede portfolio. Ja is dat weer een grote kans op zich. Wat weer iets heel anders is dan digitaliseren van je spellen. En heb jij je eigen winkel of haak je aan bij de bol.com van deze wereld? Wij haken aan bij online retailers. Wij zijn fabrikant en geen retailer. Dus we hebben wel gezegd, schoenmaker houd je bij je lest. Deze week het onderzoek van de Robberen goed gezien. Dat is nee, nog even aan nou, me voorbij we... gegaan vanwege alle festiviteiten. van ja, dat... om... <laughs> de lancering van Stratego. Dat ja, begrijp ik. De manager hebben <laughs> moeite met het uitzetten van nieuwe strategieën. en als ze die gevonden hebben, dan uh, blijven ze vaak hangen in intenties. en dan gaat het uh, rapport weer in de la. Is het herkenbaar? Ja, heel herkenbaar. Ja. Ook heel veel zien gebeuren hier in ja. mijn carrière. Maar zelf nooit gedaan. Niet schuldig aan gemaakt. Nou, ik zou liever, zij hebben er <laughs> nooit schuldig aan <laughs> gemaakt. Oké. Okay. Zeg maar eventjes naar die online Stratego. Sinds uh, uh, midden vorig jaar zijn jullie met het eerste online spel gekomen. Uh, je kan nu ook uh, uh, borden volgens mij, op je iPad. En dan hebben jullie er speciale pionnetjes bij. Ja. ja, wij hebben heel goed nagedacht over wat je nou als traditionele speelgoedfabrikant kunt toevoegen aan de markt. Ja. En wij hebben eigenlijk de wereld van digitaal spelen en het traditionele bordspel aan elkaar verbonden. Ja. Door speelstukken te ontwikkelen die je op je tablet kunt gebruiken. Ja. Eigenlijk vervang je daarmee dat kartonnen bordspel voor je iPad. Een heel duur bordspelletje wordt dat dan. Maar dat kan met speciale uh, poppetjes of, of, of pionnetjes. Ja, geleidende pionnetjes. Uh, geleidende pionnetjes. Ja, ja, daar hebben we een speciaal soort materiaal voor ontwikkeld. Ja. Waardoor dat kan. Uh, dat koop je gewoon in de winkel. Waar je uh, je speelgoed altijd uh, koopt. Mm -hmm. uh, dan kan je een gratis app downloaden. En vervolgens een spel spelen. En wij denken dat het veel leuker is. Wanneer je ook nog dingen daadwerkelijk in je vingers hebt. Ja. Het is een van je zintuigen. Online gebruik je het eigenlijk niet. Hm. En het andere is dat uh, wij zijn van plezier verkopen. Plezier dat is leuker als je het samen doet. Ja. En wij vonden dat online gaming heel vaak individueel was. Ja. En... Dit kan je samen spelen. Yes. Dus het ouderwetse gevoel van samen een bordspel spelen, ja. dat hebben we in de digitale wereld gebracht. En, en ik zie voordelen. Met vakantie hoef je alleen maar een zakje pionnetjes mee te nemen, geen bordspellen, niks. Je raakt niks kwijt, want het staat op je iPad. En gratis, echt bewust voor gekozen om, die, om, dat, om, dat, om dat appje gratis uh, te leveren, zodat je daarmee gewoon makkelijker die, die, die, die klant beweegt? Ja, omdat toen wij naar online gaming keken, viel ons mm -hmm. één ding op. Het is dat de prijsstelling in online gaming veel lager is ja. dan in de fysieke spellen. Uh, dat is hoger. Dat verandert langzaam maar zeker wel ook door de introductie van het tablet. Ja. Maar daar moesten we ook wat mee doen. Uh, dus eigenlijk op de traditionele manier verkopen ja. wij tastbare dingen. En, en daar uh, vragen wij een prijs voor. Ja. En is dat dan eindebordspellen zoals we die kennen? Einde van kartonnen dozen met pionnetjes waar je lekker met z'n allen met een kop chocolademelk om de tafel gaat zitten. En doos open, bord open, stratego opstellen. Dat is straks weg. Nee en heel overtuigd, nee. Je ziet dat door de hele wereld er steeds meer gegamed wordt. Ja. En dat digitaal gamen eigenlijk bovenop de markt is gekomen van traditioneel gamen. En dat, mm -hmm. uh, dat weig ik te geloven. Wat ik zei, je hebt vijf zintuigen en die gebruik je niet allemaal online. En ik denk dat dat altijd zal blijven. Hm. Betekent dus dat dit ook een marketinguiting is, eigenlijk en alleen, deze strategie om online te gaan? Uh, tweeledig. Enerzijds gebruik je online als communicatiekanaal. Wat ja. weer op een heel andere manier dan de traditionele advertising werkt. Mm -hmm. En uh, anderzijds gebruik je het ook om je spel op een andere manier te verkopen. Ja, hoe uniek zijn jullie in de wereld van bordspellenmakers om deze, deze stad te hebben gezet? Uh, niet volledig uniek. Natuurlijk zijn er ook andere grote wereldwijd opererende fabrikanten hiermee bezig. En wat je ziet, uh, er zijn bijna 300.000 verschillende uh, spelletjes online te krijgen. En de vraag is hoe je bekendheid bouwt. Ja. Ja, en dan val je eigenlijk weer terug op die oude wereld. Hmm. Ander, ander verhaal. Hè? We kennen uh, een paar grote successen inmiddels die je kan spelen uh, online. Angry Birds, ik noem maar een, van het Finse Rovio. Is dat nou niet iets wat je uiteindelijk als bordspel zou willen uitbrengen als Jumbo? Want jullie hebben ook licenties van andere merken. Hè? Moeten we dat soort dingen gaan zien in de toekomst? Of is dat er zelfs al? Dat is vorig jaar begonnen. En dat zal waarschijnlijk ook in, in hoog tempo toenemen. En misschien dat wij ook wel uh, je verrassen ergens in de loop van het jaar met, uh, met een spel. Dus het draait zich inderdaad een beetje om. Ja. De online wereld we keek niet... traditioneel. En, nu... en, we, en we gaan niet vertellen wat, het, uh, wat we dan uh, tegemoet mogen zien. Uh, nee, dat is nog even iets te voor. daar moeten we nog een paar <laughs> gesprekken voor voeren. nou. Uh, het gaat goed met Jumbo, zeiden we al. Uh, van 2008 tot 2012 uh, pakt het op. Hoe goed gaat het? Wat draaien jullie aan omzet nu? Heel goed. We draaien nu tussen 40 en 45 miljoen omzet. En dat is een kleine 40 procent meer dan wat het bedrijf deed in 2007. Ja. Dus we, zijn, we hebben de weg naar boven weer mooi gevonden. Mooi. Hoeveel mensen zijn er nu geweest die dat online strategie al gedownload hebben? Kan je dat meteen zien? Uh, nee, maar wat ik wel weet is dat donderdag was het moeilijk om erin te komen. Er zoveel mensen tegelijkertijd probeerden toegang te krijgen tot Stratego.com. Oké, okay, dat lag niet aan Vodafone. Uh, dit dat, dat lag in deze, denk ik, niet aan Vodafone. Nee. Het gaat nu nog veel meer worden, vrees ik, na deze uitzending. Ik hoop het. Want waar kunnen ze dat vinden? Uh, Stratego.com, ja. online. Maar dan moet ik wel bij jou van die pionnetjes kopen, hè, neem ik aan. Nee, de, we de, we hebben nu drie versies, we hebben het oude wedstrijdspel, <laughs> we hebben de... Op de iPhone. Okay, ja, ja. die komt kom pas in augustus. Okay. En online hebben we dus deze week gelanceerd. Juist. Nou, hartelijk dank. Dank voor het toelichten. Arend Spitter, nu algemeen directeur van de spellenfabrikant Jumbo. Niet meer in Amsterdam, hè, volgens mij. Niet meer in Amsterdam, in Zaandam tegenwoordig. Tegenwoordig in Zaandam. En nog een fabriek fabrieken medemblik. En een fabriek in medemblik in het noord holland Dank je wel. Ja, we gaan geld verdienen aan citroenschillen, Want wie denkt aan de beroemde Italiaanse drank Limoncello? Die denkt niet zo gauw aan twee Schiedamse mannen. Die zitten hier aan tafel. De broeders Franco en Benno Fiorito. Die zijn van Limoncello, di Fiorito. En ze brouwen zeggen ze een betere drank dan hun Italiaanse collega's. Heren, welkom. Welkom. Fiorito, dat klinkt niet echt als Jansen, hè? Nee, gelukkig niet. Wat is jullie verre achtergrond in Italiaanse? <coughs> nou, allereerst, we komen wel uit Amsterdam en niet uit Schiedam. Okay. Dat is toch wel belangrijk om even te zeggen. Maar de drank komt wel uit Schiedam. De ja. drank komt uit ja, Schiedam, daar zo. staat onze Dat fabrikant. Juist, ja, ja, ja. ja. En um, onze achtergrond is eigenlijk onze oma... die ging vroeger na de Tweede Wereldoorlog um, kunstgeschiedenis... studeerde dus in Amsterdam. Uh -huh. En toen gingen ze naar het, naar het pittoreske Taormina ja. En daar ontmoetten ze onze opa. In Sicilië? In Sicilië. En die heeft ze meegenomen naar Nederland... Zij heeft een Italiaan geschaakt. Dat is Reverse engineering heet dat hè? In, de, ja, in de liefde. Wat goed, dus die uh, Italiaanse grootvader, jullie grootvader dus. Ja, die, die is heet Fiorito. Die kwam uit Tauermina naar Nederland toe. Ja. Kijk eens aan, en hier zitten nu twee blonde blauwe oogige Fiorito's ja. aan tafel. Want dat is wel de. Hè, ja, onze op... vader die viel, zeg maar, gewoon op blonde Hollandse schone vrouwen. <laughs> dat is gelukt. Jullie zitten nu in Limoncello. Dat wordt, gaan we zo over hebben. Uitgebreid verkocht en allerlei mooie sterretenten ook. Maar jullie hadden allebei een goede baan of hebben allebei een goede baan. Is dit nog hobby daarnaast? Of... Nou, ik doe het fulltime. <coughs> ik was hiervoor altijd fiscalist bij de uh, grote, genomeerde kantoren eigenlijk. Mm -hmm. ben ik dat geweest. En op een gegeven moment ja, kwam dit op ons pad. En nu ga ik er vol voor. En Benno die werkt nog wel. Ja, ik werk, nog, uh, ik werk wel fulltime bij DSM. En ik ben dit uh, nog echt in de avonduren helemaal de naast aan het doen. Ja, en wie doet wat? Nou, ik ben meer van het uh, financieel en juridische, daar ben ik ja, voor opgeladen. Dat begrijp ik. En ik meer van de productie en uh, de logistiek. Want dat is ook jouw achtergrond? Ja, dat Juist. klopt. Meen dus de dus jullie zijn uiteindelijk, ze de, de, de twee belangrijke dingen verenigd... om een om goed ondernemerschap te kunnen waarborgen. Ja, precies. Dat is wel prettig. Plus... Het recept van limoncello, want dat is van de oma, hè? Dat... Nou, dat is eigenlijk van de zus Gepikt van mijn opa. Over de zus. <laughs> kijk ja, want wij gingen in 2007 naar Italië, naar ja. onze uh, route eigenlijk, naar Taormina uh -huh. En toen had, kregen we daar handgemaakte limoncello. Toen dachten we, jezus, het kan ook onwijs lekker zijn. Want, uh -huh. want mama... het was allemaal vies? Nou, kijk, van uh, origine, als je zeg maar, vroeger bij een Italiaan kwam in Nederland... dan kreeg je een glaasje limoncello, ja. gratis vaak. Ja. En die smaakt vaak naar spiritus, Dus daar komt eigenlijk op neer. Oké, okay. Dus daar waren wij eigenlijk helemaal niet zo'n fan van. En toen kregen uh -huh. wij een handgemaakt. Toen dachten we, jezus, het kan ook echt lekker zijn. Ja, maar hoe komt het dat dat dan anders maakt? Wat moet je doen? Volgens het recept van... Mag, mag de uh, tante ja, dat... mag dat misschien niet vertellen, maar jullie wel. Wat doe je anders? Nee, het is echt uh, handgemaakt. Dus uh, er worden geen uh, extra toevoegingen toegevoegd. Het is dus gewoon puur natu natuurlijk alcohol, mm. citroenschillen en... Suiker. En suiker, precies. Maar citroenschillen, want daar zit in de kneep, uh, uh, begreep ik. Als er een heel klein beetje citroenvlees, vruchtvlees bij komt, dan is het fout. Dan gaat het, dan gaat het van je af. Dus je moet alleen de schillen hebben. Hoe doe je dat? Is dat handmatig ook? Ja, nou, we hebben hele, biologische, hele mooie biologische citroenen. Ja. Die komen uit een hele mooie plantage op Sicilië. Italiaanse... Italiaanse uh, Italiaans citroenen. Mafia vrij? Ja. Maffie. Nou, dat weet je niet natuurlijk. Ja. Nou, die er vaak vaker daarin te zitten, maar goed, hebben wij ja. geen last van. Wij hebben gewoon een importeur en Barendrecht, daar zitten ze allemaal. Oké, okay, daar komt het vandaan. Daar jullie het hadden vandaan. het niet direct met je, met je goede contacten? Uh, Kijk, nou, nou, dat kan wel in de toekomst nog. Ja, oké. Okay. Dat, dat wordt wel onderzocht? Ja, ja. we moeten werken natuurlijk. Maar. Ja. ja, maar dat zou natuurlijk mooi zijn als je direct de aanvoer krijgt, hè? Ja. ja. Want hoeveel liter doen jullie nu, dit jaar, zo'n beetje tot nu toe? Uh, class of art information. Ach, kom op. Nee, nee, echt serieus. Nee, wij hebben... Kijk, wij hebben één drankje en um, yeah. wij hebben best wel veel concurrentie in de drankenindustrie. Ja. Yeah. En um, wij kunnen dan niet zomaar zeggen wat wij verkopen. Kijk, een deel van onze cijfers zijn op te vragen bij Nielsen. <laughs> <laughs> <Ja>, Onderzoeksvrouw. <laughs> jongens, jongens, jongens. Nee, maar je moet toch een beetje... Ik wil wel weten of ik een beetje ondernemers aan tafel heb die het, die het gaan maken. Of, het, of we praten hierover... Nou, over... ik kan wel één tipje van de sluier oplichten. Ja. En dat is dat wij deze week 10.000 fles hebben gemaakt. 10.000, en het is een halve liter, dus je hebt 5.000 liter weggezet deze week. Ja, dat is deze week. Ja, precies. Nou, dan, ga je dus. dan gaat het dus lekker. Want het moet er verkocht worden ook, hè? Ja, het wordt, het wordt verkocht, het is ja. verkocht. Wat kost die? Um, 17,99 euro. Een halve Goedemorgen. Ja. Nou... Nou, Voor de kwaliteitslimoncello valt ja, het heel erg mee. Maar die Limoncello'tjes die je inderdaad bij de, na de pizza, na een vette pizza krijgt... die naar spiritisch smaakt, die zijn aanzienlijk goedkoper. Hè? Ja, dat klopt, maar dan heb je geen, uh, geen handgemaakte, handgemaakte ja. kwaliteit. Oké, okay, nog heel eventjes, man, want daar wil ik naartoe. Uh, met de hand geschild. Wie doet dat? Zitten daar dames in Barendrecht uh, citroen uh, te schillen? Ja, dat klopt. De afgelopen maand zijn, zijn er ja. acht dame, dames... Heel hard uh, citroenen wees schillen. En dan ruikt die hele die ruikt heel fris en fruitig naar ja, citroen. Dat is iets je gewoon nog thuis. Wat gebeurt er met, uiteindelijk met het vruchtvlees, Met de citroen zelf die je overhoudt? Nou, dat is een probleem. Okay. Want wij hebben daar nu geen fabrikant voor die dat van ons wil afnemen. We hebben dat bij Van Gansenwinkel proberen te verkopen. Dat is een afvalverwerker. Ja. En bij Ahold ook. Want dat is uh, een van onze klanten, Aholt. Ja. Ik zou zeggen, DSM heeft een contact in de voedingsindustrie. Voedingszuur citroen is toch hartstikke mooi? Ja, maar dat kan Ben ook beter stellen, maar dat is allemaal niet... Uh... Ja, maar, dan, maar niet. dat zijn nog allemaal echt... Uh, die ja. citroensap worden helemaal gestandardiseerd op ja, ja. pH en alles. En dat kunnen wij nog uh, niet uh, leveren. En, nee. Dus daar moeten we nog een oplossing voor ja. vinden. Dus als iemand nog iets uh, weet, kunnen ze altijd met ons contact opnemen. Kijk dan, dat is een mooie uitnodiging. Inderdaad, wat doen we, wat doen we nog met de overige ja, Dat het is natuurlijk wel zonde. Ja, precies. We zouden de jam bijvoorbeeld van kunnen maken, maar die ambitie hebben we eigenlijk dat niet. Dat wordt wat lastig, ja. Maar wel biologische jam dan? Zeg, waar verkopen jullie nu uh, uh, uh, dit spul? Want bij de Galagal, Gal, je hebt eens een paar grote auto's al. Uh, hoe ja. hebben we dat gedaan? Want je komt binnen als twee uh, goedbedoelde fiorito's. met uh, kijk eens, dit maakte onze tante en uh, dat kunnen wij ook. Weet ze trouwens dat jullie dit doen? Ja, dat weten ze. Oh, dat weten ze en ze zijn er heel enthousiast over. en die zijn echt heel blij dat, ze wat doen met, uh, dat wij wat doen met onze Italiaanse roots. Verdienen ze er ook wat geld aan mee? Of is nee, het ze mogen het wel proeven. Liefdewerk aan het <laughs> <laughs> uh, Maar nu, hoe kom je dan in het distributiekanaal? Als ik binnenloop met mijn eigen drankje. en ik kom bij Gal en Gal. word ik als uh, bij de chef inkoop binnen vijf minuten de straat opgeflikkerd. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar hoe, nee, is, kijk, hoe is dat jullie gelukt? Nou, Wij zijn afgelopen zomer meegegaan aan een verkiezing in Londen. Een internationale spirits competition ja. tussen alle grote drankenmerken eigenlijk. En daarmee zijn we, zijn we uitgekozen tot de nummer 2 Limoncello van de wereld. Mm -hmm. En hebben we daarna heel veel media aandacht gekregen in Nederland. Ja. En van de een komt de ander. En van de een komt de ander. Maar je moet eerst bij die prijs, uh, moet je bij, bij zo'n zo zo finale terecht zien te komen. Hoe doe je dat dan? Ja, gewoon inschrijven. Gewoon inschrijven. En inschrijven. je limoncello meenemen. Ja, een doos opsturen en dan ja, ja. krijg je een blind taste. Ja, en zo je het eigenlijk. Hartstikke goed. Tweede geworden. Tweede aan de lekkerste limoncello. Wie is de lekkerste? Een Franse limoncello. Een Franse limoncello. Ja. En die heeft natuurlijk met Argus. Die had nooit concurrentie. Die heeft nu concurrentie erbij. En dat is lastig. Ja, nou, we hebben nog geen distributie <laughs> in Frankrijk. Dus. En hij <laughs> nog niet in Nederland. En dus, ja. niet in Nederland. Nou, hartstikke mooi. Uh, ja, nou, flessen uh, per week. En nu ook verkocht bij sterrentent. Ik zag Ivy's en uh, dat soort namen voorbij komen. Ja, dat klopt. Ivy, Nonnetje ja. en nog een aantal sterretenten in Amsterdam. Ja. Hoe lang duurt het, Benno, voordat je je baan op gaat zeggen met deze? Nou, ja, dan moeten we nu de komende maanden heel veel <lacht> limoncello gaan verkopen. <lacht> maar dat is dan natuurlijk <lacht> waar, waar we naartoe willen. Proof the pudding is in the eating. Zit in een beugelflesje. Limoncello di Fiorito. Ik zal even, toch, want we hebben nog maar heel weinig tijd. Heel snel. En ik ben kenner. Oh, mooi kruidig luchtje. Ja, dit is... Dat flesje, dat krijgen jullie nooit meer terug. <laughs> Benno en Franco Fiorito van de Limoncello di Fiorito. Verdienen geld met citroenschillen. Zo kan het. En zoeken dus nog iemand die iets kan met die citroenen zelf. Verdient u ook goed geld met iets bijzonders? Moet u ons melden naar inbedrijf.tros.nl. Informatie vindt u op www.trosinbedrijf.nl. En op ted pagina 257. Na het nieuws van 2 uur. Zometeen de Tros Auto Show. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Deze week in Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Figo Waas van De Ploeg. Joyce Roodnat over de film Wuthering Heights. Beeldende kunstrecensent Hans den Hartog Jager. De virtuele vitrine met Henk Hofstede van De Nits. De kerstverse winnaar van de Theo Thijssenprijs, Sjoerd Kuiper. En live muziek van Bertolf. Luister of kom langs in Carré, Radio 1. Opium, straks tussen half 3 en half 5. Het nieuws.